Speeches warmen voor het weekend. Rammen met Epic, Sandro Silva en Quintino op slimme FM. Het is warming up 7 over half 8. Aanstaande zondag, mocht je dat nog niet realiseren, is het 1 april. De dag dat iedereen grappen mag. Maar er zijn van die 1 april grappen die worden al van tevoren aangekondigd. En eh, sommige van die grappen zijn dan zo verschrikkelijk slecht en doorzichtig. Dat je denkt, jongen jongen, daar moeten ze een taakstraf voor geven. Zo, ook dit bericht. Middels een uniek procedé is een plaatselijke brouwer uit de badplaats Zandvoort erin geslaagd bier te brouwen wat geen koolzuur bevat, maar zuurstof. Het zogenaamde, het zogenaamde klimaatneutrale bier, goed voor het milieu. Dat kan je dan aanstaande zondag ergens gaan drinken. Dat trappen wij natuurlijk in. Dus even kijken, hebben we de gemeente Zandvoort al hebben we die lijn hangen? Oké. Okay. Welkom bij de gemeente oh. Zandvoort. Luistert u goed naar de opties die geboden worden om een keuze te maken. Ja. Toets 1 voor vragen over afvalinzameling. Kies 2 voor het doorgeven van een storing aan een parkeerautomaat. Kies 3 voor geluidsoverlast horeca. 3. En kies 4 voor overige melden. 4. Ja. Goedemorgen, gemeente in de handhaving. Goedemorgen, hallo met Lex Gaartijs van Vim. Uh, ik heb een uh, klacht uh, betreffende de horeca in Zandvoort. Daar ben ik voor bij het goede adres nu, toch? Uh, voor een klacht of heeft u nu overlast? overlast? Overlast, ja overlast bedoel ik, ja. Ja, nu op dit moment? Jazeker. Geruis overlast? Uh, Nee, het is een ander soort overlast. Ik lees namelijk hier het bericht dat er aanstaande zondag klimaatneutraal bier uh, in uh, horecagelegenheden in Zandvoort uh, wordt geschonken. En uh, door Tom ja, Brouwer... Misschien heeft u dat wel gelezen, en, of gehoord, en dat vonden wij eigenlijk zo'n slechte 1 april grap dat we dat als overlast beschouwden. Uh, ja, maar dan heeft u nu de verkeerde uh, telefoon. Ik maar u, verkeerde... u spreekt toch namens de gemeente Zandvoort, neem ik aan. Uh, ja, maar u wilt nu een Ja. Die, uh, uh, uh, die u kan bellen zeg maar als u op het moment dat u last heeft van muziek oh. overlast vanuit de horeca. Ja. Uh, zeg maar, dit is, uh, dan kom ik om te meten, zeg maar, als er voor de overlast. Ah, oké, okay. dus als ze nu dat bier zouden schenken en er heel harde muziek bij zouden draaien, dan had ik het goede nummer gedraaid. Dan had ik het goede nummer gedraaid. Ja, maar, nou ja, goed, dan trapt u er misschien naast aan de zondag zelf niet in. Want dat is wel een hele slechte 1 april grap. Wilt u dat even doorgeven daar ineens, antwoord? Nou, um, ik denk dat we dan overdag even gewoon naar de gemeente Zand voor het zelf moet bellen, voor, vanaf half negen of zo. Toch. Want u, want u belt mij nu gewoon uh, uh, ook wakker zeg maar. Uh, uh, want uh, ik ben het aankomende weekend vrij, dus ik kan het zo niet doorgeven. Oké, okay, oké. Okay. Dus u gaat zelf eventjes een uh, uh, biertje, klimaatneutraal biertje happen daar. Oh, nou... Er zit nou, namelijk geen koolzuur in, maar zuurstof. Dat is het, uh, dat is het, uh, Nee, ik uh, ben het helemaal niet zo'n drinker, dus... Uh, oh, oké. Okay. Uh, nou, ja... Uh, nee. nee, maar als u dan even gewoon zelf door... Kan ik doen? U kan dat doen bij de klachtlijn trouwens. Klachtlijn. Prima. Doen we dat eventjes. Ja. Dank u wel. Ja hoor. Fijn weekend. Dag. Ja hoor. In ieder geval één medewerker van de gemeente Zandvoort teruggepakt. Wat een slechte grap. Trappen er niet in hè. Klimaatneutraal hier. 1 april zondag. Niet heen gaan. Ah, ah. Al die moeite van niks zag in Zandvoort. Dit is Jason de Rulo. It Girl.